Zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Another day is ending. I'm gonna make a difference tonight. Another day pretending, I don't think I'll ever survive. <laughs> Do. so Staan ze op de TMF Awards Ze komen met een boek uit En uh, 21, 22 en 23 april Staan ze in Ahoy En ze hebben een nieuwe cd uitgebracht Met al hun singles die ze uit hebben gebracht uh, Ja, in hun hele uh, carrière Eigenlijk En die uh, zelfs uh, de nummer 1 positie bereikt In de Album Top 100 Dus het gaat, uh, ja, het gaat goed met Kane Zondag in Je blijft op de hoogte. Blijf op de hoogte Zo, goedemiddag Een uh, nieuwe zondag in uh, Kennenbeland Voor deze zondag 24 maart 2011 Of 27 maart 2011 Ja Aldo, goeiemiddag. Ja, Rudy, ook. goedemiddag. Wat een gezelligheid, hè? Zo, buiten. Wat een drukte buiten. Wat een drukte. We kunnen zo naar buiten kijken. Ik zal even, ik zal even uitleggen wat we zien. Als eerst zien we een uh, klein podiumpje. Ons collega Roy van Buringen heeft, uh, ja, heeft een soort evenementje georganiseerd. Met allemaal artiesten die zijn aan het optreden. Nu is een uh, grote blaasband, een soort dwelcrest bezig. Erg gezellig. En volgens uh, mij komen er zo wat dansers, Rudy. Er komen ik, ook dansers. Ja, ik tenminste, het ziet er zo keren. uit. Ik zie, ja, ik zie een jongen met zijn broek uh, hangen op zijn knieën, een zonnebril en één handschoen aan. Ik weet niet waarom. Hé, hey, uh, we krijgen een telefoon. Ik denk dat het Tjerk uh, is. Want Tjerk is bij de wedstrijd Bloemendaal, Velsenoord, Tjerk. Kom maar maar in. Nee, ja, dat is niet telefoon hoor. Oh, sorry. Dat is het telefoon. Oh, nou ja, daar gaan we zo, wel uh, ben we zo even terug. Ja. hè eh, um, Ja, het is gezellig. Je ziet allemaal mensen langs lopen, Dus dat is allemaal, um, ja, heel erg leuk gedaan hè Hé, Aldo? Stit dan hoor. Kijk, dan is onweer eruit. Dat is die, uh, die blaasorkest. Je kan het horen, Ik Moet je maar voor, hè? Je hoort het gewoon op de achtergrond <laughs> Ja leuk uh, Ja en voor de rest natuurlijk Veel regionaal nieuws We laten sowieso even wat horen Want uh, we hebben een livestream hier op het uh, Op het staan Dus we, je kan, binnenkort kan je even horen Wat er, uh, ja, wat er is En uh, voor de rest natuurlijk uh, Ja lekker veel muziek En uh, we gaan door tot 7 uur Nou ja vanaf uh, zondag in Camerland Tot en met 5 uur En uh, daarna doen we Entertainment Views Samen met Roy van Buren Die ja. komt dan aansluiten En het gaat door tot uh, 7 uur. Dus de hele dag vol. Veel informatie en een beetje een sfeerverslag van de hele dag. Want het is natuurlijk een, uh, een feestje. Ja, en ben uh, je nou. Uh, ja, Kijk, kom op. En Jaber, die staan nu voor het raam. Staan ze te dansen. Zoveel blazen ook kerst. Leuk hoor. <laughs> nu Kings of Lian hier bij Zondagekenland ZFM. CFM. Dit is Sex on Fire.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 Long garlands, John Doe's, coke Cokeheads with long toes, Pirates screaming, cats stealing. I know how that may sound and seem, but I'll be the chef with my own ingredient. Seasick man, don't eat it. On the radio, get a radio, pay me that same, my own. On the radio, get a radio, oh no, don't wake me, no. On the radio, get a radio, pay me that same, my own. On the radio, get a radio, what do they pay you for? Not much at play, no music.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 ja, de radio en dan luistert de ZFM Sanford, en je hoort Chef Special, haarlemse band en airplane. Wij gaan naar uh, Bloemendaal, daar is de wedstrijd Bloemendaal Velse Noord... En we gaan naar Cerk de Blauw. Cerk, goedemiddag. Goedemiddag, natuurlijk. die wedstrijd hier op de bergweg tussen Bloemendaal en Velsnoord. Aan de kant van Bloemendaal. Kan Paaltje dat we komen? En hij komt er net niet bij komen. Maar ze goede opzet tussen Sebastian Thomas. tussen Tim Joan en zijn broertje Paaltje. Maar die bal was net hard. Bloemendaal, wat in dezelfde samenstelling speelt als vorige week. Dus geen, geen wijzigingen. Dus dat betekent dus dat Bloemendaal dus in, dezelfde, in dezelfde samenstelling begonnen is hier in de wedstrijd tussen Bloemendaal en Velsnoord. Allebei evenveel punten. Maar Bloemendaal en wedstrijd minder. Dus nog, Bloemendaal winnen hier vanmiddag. dan kunnen ze een goede slag slaan. Want dan slaan ze Velsen Noord van hen af. En dan kunnen ze verder naar boven kijken. Bloemendaal moet natuurlijk naar boven kijken. Want uh, verlies hebben ze niks. Oostland aan de bal kan de bal niet binnenhouden. Maar het is Beren die goed assisteert. Beren probeert dan meteen de plaats van Tim Joan, Die kan er hierbij komen. En dat betekent dat Oostland goed doorloopt. Want de keeper moet er meteen uitschieten voor Velsen Noord. Krijgt die bal dan niet goed weg? En dan uh, uh, er daar uh, Joost Hofke goed tussen. Maar wordt er wordt een overtreding gemaakt volgens de scheidsrechter? En dat betekent de vrije de hoogte van de middellijn voor uh, Velsen -Noord van Noord, van Noord, wat, uh, ja, wat ik al zei, die evenveel punten heeft, dus als uh, Bloemenal, en Bloemenal wat aan een uh, goede reeks uh, bezig is natuurlijk uh, na de winterstop, heeft nog niet verloren, maar wel één gelijk spel in gespeeld, en uh, ja, dat is uh, dodelijk in deze competitie, want de concurrentie is heel erg groot, uh, dat komt wel uit. Komt die van Noord, maar kan wel daarop zeggen, komt hij allemaal van Velsenoord, maar echt kan veld als Kuit, die hem goed wegkomt, Kuit kan niet helemaal wegkrijgen, toch dus van Velsenoord, via, via de nummer 11, dat is uh, Melvin Buisman, uh, maar is daar Sebastian Thomas, die er goed tussenkomt, is Joe Zolke niet wel oppakt. Jouw Zolke, kraste maar over zal hij richting Tim Jon, Maar de keeper van Vels Noord is er ver en ver uit. Zelfs zo ver dat de jongens van Velzenoord. Genees op het trein. We gaan om terug te komen. En dat betekent dat die bal in niemands komt. En dat Gijs Jan Poel. Gijs Rustig die bal kan ophalen. En gaat kijken waar hij mee kan spelen. Gaat een paar meters maken. Loopt dan op met die bal. Loopt nog steeds om met die bal. Doen we alles in beweging? Komt die bal dan met Robert Beuners? En Robert Beuners ook niemand voor zich. Vels Noord laat zich ver inzakken op het zijgelf. Is het kuis die die bal oppakt? Is het Deren? Die hem prima doorspeelt. En één keer aan de rechterkant nog zelf. Dan Paul Jon, Paul Jon. Die hem voor ik ga hem voorzetten. ik heb nog ik hem tegen een boete aan. het voeten aan. het dan goed voor. het bij het bij scoort, bij die scoort. en dan is natuurlijk hierna het kwartier spelen. staat het dan 1-0 in die wedstrijd voor Bloemendaal. Ja, dit is een de nieuwe single van Ilse de Lange En die heet Carousel Lekker hoor, een lekker plaatje Ja, heen. leuk plaatje hè? Ja. Hey, We gaan even over naar het plein Want op dit moment is zanger Alfred uh, aan het zingen Kleine sfeerimpressie Nou, luister even Ik hou van jou. Dit gebeurt dus nu op het plein Terwijl de mensen langslopen Alleen Voor ons, voor de studio Ja, voor ons in het raadhuisplein En dat uh, gebeurt er zometeen uh, treedt onder andere ook zangeres Naomi en we zullen soms even gaan schakelen Want dan kunt u een beetje, een beetje kijken wat voor, uh, wat voor sfeer hier hangt op het plein Want volgens mij is het wel enorm gezellig Goedemiddag, dit is zondag in Kennemerland met nu Roe van Velsen, dit is Baby Get Higher you In the same way Forever In <laughs> Ik denken Rudy toen dat we met de Olympische Spelen op de grote markt Haden ja. stonden, en toen treedde hij daarop. En dan ging je alles voordoen. En dan was er zo'n dansje en dan moest iedereen meedoen. Nou, dat was echt te gek, ja, heel, leuk, heel erg leuk. leuk. Ja. Van Velsoordie en uh, Baby Cat Hire. We gaan over naar Bloemendaal, want daar staat Frits Reek. Bij ja. de wedstrijd, of hockeywedstrijd moet ik zeggen, Bloemendaal oké. Okay. Ja. Goedemiddag Frits. Goedemiddag mannen. Wat zijn de stand van zaken op dit moment? De stand van zaken is dat er wordt gesproeid. Er wordt gesproeid? Oké. Okay. Bloemendaal is bezig met, uh, met de warming up. En het publiek dat komt langzaam richting het uh, kopje gedruppeld. Het is prachtig okay. weer natuurlijk. Uh, de tegenstander uh, komt uit Amsterdam. Dus ik denk dat de cultuur is dat ze eerst met de hond over het strand gaan wandelen. <laughs> en rond uh, kwart voor drie uh, op het kopje van de wedstrijd gaan genieten. Buh. Dus een bloemendaal en uh, pinoké. Zijn er nog uh, bijzonderheden? Ja, dat uh, is met hockey altijd natuurlijk. Hè? Ja. Dat, uh, soms denk ik wel dat de wedstrijd is eigenlijk maar bijzaak want de, de, rand, de randgebeuren, de gebeuren, dat is uh, ook, bij, net als bij voetbal is het ook heel groot hoor. Ja. Dat, uh, bijvoorbeeld Bloemedaal heeft ook een huis en perskamer. Ja? Ja, dat, uh, dat... en dan komen de komende media. En vandaag is uh, Philip Koken er ook weer. Oké. Okay. Uh, Studiosport. Die was er vorige week ook al ja. tegen Amsterdam. Want wordt de wedstrijd live uitgezonden? Vanavond uh, we krijgen we een samenvatting van enkele minuten. Oké, okay, ja. Als je ziet wat dat kost, jongen. Ja, dat, dat, is, dus, ja, dat, is, ja, dat is duur, hè. Twaalf uh... man zitten uitgebreid te brunchen hier, eerst in het clubhuis. De, de, de technici in de camera, jongens. Ja. En dan, uh, ja, dan hebben ze, zijn ze al de hele dag bezig. Ja. En... Uh, geloof het niet, uh, er wordt gefloten voor het uh, laatste. Uh, het de voor het Oké. Okay. Er komt nog een interview van één minuut. En binnen een kwartier is alles ingepakt en weg. Ja, nu moeten we. Ja, ja dat, is, uh, dat, is, dat is altijd knap, hè? Ja, heel knap. Even over uh, Bloemendaal zelf. Uh, ze doen het redelijk goed, hè, deze competitie? Redelijk goed. Ze doen het hartstikke goed. Ja. Oh. En ja, uh, Pinot K, K maar, ja, Dat moet ik weten. Ja. <laughs> Waar staat Pinot Ja, Pinot staat op dit moment en het is eigenlijk het verhaal van vandaag. Ja. Uh, het heeft na de winterstop heeft het geweldige furore gemaakt. Het staat als vierde uh, op de ranglijst. Okay. En die plek die geeft uh, recht op het spelen van play-offs. Dus, uh, ja, dus dat is heel uh, goed. En uh, Sayan Detail, yeah. dat vorige week was Amsterdam, uh, dat is de Buurman van Pinoké, aan de andere kant uh, van, de, van de sloot. In de mm, yeah. En dat is normalite de club in Amsterdam, ook een club Amsterdam, maar Pinochet was eigenlijk een beetje de tweede met Hurley, derde het team in de hoofdklasse, okay. maar dat is nu uh, ja, aan een revival bezig, ongekend, en het is helemaal niet denkbeeldig dat ze die vierde plek, want ze hebben al 22 voorsprong, ja. uh, in handen kunnen houden. Oké. Okay. En dat hebben ze te danken aan de komst van een uh, paar uh, oude rotten, Timmer Hooying en Jesse Manieu, ja, ja. en de komst van twee Koreanen, jong ho SEO en Nam-Jong-Li. Ja, ik kan jullie alle namen natuurlijk <laughs> uh, stellen die er zijn. Maar uh, dat zijn die jongens en die uh, voegen echt iets toe. Oké. Okay. Dat zijn uh, briljante dribbelaars, schieten uit alle posities. En het uh, Bloemendaal zou misschien uh, kunnen denken van het wordt een makkelijke middag. Maar uh, de hockeykenners hier op het kopje, dat zijn er een paar. Die denken nou, het is hetzelfde kaliber als of misschien nog wel ietsje beter ja. dan Amsterdam vorige week. Oké, okay, dus het wordt, uh, het wordt pittig voor Bloemendaal. En dat, dat hopen we allemaal ja. dat het Echte wedstrijd wordt, hè? Ja, tuurlijk. Zijn er zijn nog uh, wijzigingen in de opstellingen bij uh, Haak. Ja, dus het is ook een typische voetbalvraag wat je nu vraagt. Ja. <laughs> maar het is heel goed bedoeld, want de luisteraars weten het ook allemaal niet. <laughs> nee, Daarom. Uh, nou, uh, kijk, het is, uh, Bloemendaal zitten er 16 op de bank. Ja. De, nee? Met de veldspelers in totaal... Alle in totaal 16 man, ja. in de selectiespelers. Ja. En het uh, is dus met één doelman. Het is dus geen reserve doelman. Okay. De, de, de, die, zit, de, die zit gewoon hier op de tribune. En in principe is elke speler uh, wisselspeler... Okay. Dus je ziet zomaar dat er een gedurende periode ook de nooien een paar minuutjes op de bank zitten. Ja, ja, ja. ja. Dus iedereen die speelt. Er kan altijd doorgewisseld worden. Ja. Ja, ja, ja, oké. Okay. Ja. Nou, Daar hou ja. je, je, je je team mee op stoom. Hè? Ja, tuurlijk. Daar ja, mag je je maximaal van gebruiken. Ja. Dus de tijden dat je even tien minuten niks te doen had op het hockeyveld, dat is niet meer. Oké. Okay. Okay. <laughs> ja, dat is weer een uh, nieuw... Het nieuws. Dat is weer een voordeel tegenover een voetbalwedstrijd ja. bijvoorbeeld, hè? Ja, mag Ik je met drie keer wisselen. Dat is veel beter geregeld, hè? Ja. Ja. En, die, en die twee keer 35 minuten, hè? Uh, ja, ja, ja. Ja, het ja, gebeurt in voetbal, gebeurt er soms helemaal niks. Weet je wel, dan gaan ze ja. achter en rond spelen. En terug op de keeper. Ja, dat wel allemaal. Maar dat zal je bij, bij hockey niet zien hoor. Nee. Dat is, uh, gaan met die bananen. Ja, nou dat maakt hockey weer uh, speciaal. Ja, en toch is het een kleine sport ergens toch? hè? Ja. Nou ja, we gaan, uh, we gaan op naar de wedstrijd. De wedstrijd begint om uh, kwart voor, voor drie. Ja. En we bellen jou uh, straks terug ja, voor een ja. verslag. Want we zijn benieuwd. Wat de uitslag wordt, natuurlijk? zo. Oké, okay, dank je. ...almost every night When that moon is big and right That's a super natural world tonight Everybody dancing in the moonlight Everybody here and out of sight Check de Blauw bij de wetschrijd Bloemendaal of Velsen Noord en waar de stand uh, 2-0 geworden is voor uh, Broemendaal in de 25e minuut. Het was Tim Beren die scoorde aanval via de vierde linkerkant. En die kreeg hem aangespeeld. En Baydie ontspeelde keurig, man. Zette hem goed voor. En uh, die kon hem uh, precies inkoppen. En dat betekende 2-0. Broemendaal had erg goed speelde de neerstellen. dat kunnen we onduidelijk zeggen. Komt alleen de vrije trap van Wels Noord. Die gaan we meenemen. Kijken we op het op de Komt die bal. En is het was op wel met het schitterende schitterende. Een reactie van, hij Gaat hem onder de vandaan om met zijn hand vliegen. En alle spelers bedanken hem ook voor die actie natuurlijk. Het was, was een wereldactie van Bas van Velzen die een finaal onder die lap mogen vliegen van tikt. En dan wordt er een hoekschop voor Velsnoord, aan de linkerkant van veld. Die wordt genomen door Dunne 11. Dan gaan we even kijken of dat gevaar gaat opleveren. Komt die bal hoog oh, voor de pot. Moet Wasser wel eens weer komen, stopt hem weer weg. En meteen is, uh, is er nog niet eruit. Komt die bal dan en die gaat de verlaat. En dat betekent dat, dat de kans gekeken is. Maar in de wedstrijd hier staat het 2-0 voor Bloemendaal na 25 minuten spelen. En wij gaan meteen even over naar Roy, want hij staat uh, op het raadhuisplein. hier. En uh, dat gaat hier denk ik wel. Uh, hartstikke lekkere, lekkere muziek. Dus dat komt helemaal goed. Zometeen uh, Studio 118 Dance. Met de Dance Battle op het Gassersplein. Om niet te vergeten hebben we zangeres Naomi. Zometeen over een paar minuutjes. En daarna Wil de Brouwer. Die een lekker feestje met u gaat bouwen. Dat rijmt ook nog. <tie> um... We gaan even kijken of de radio aanstaat, want we hebben nu live verbinding met CFM Zandvoort. We zijn dus in de Eter yes. en natuurlijk AB Radio in Bloemendaal. We gaan even naar een van de dansers van uh, Studio 118 Dance. Jasper, wat uh, gaan jullie zo meteen uh, doen hier op het gastensplein? Uh, er komt een dansbattle met alle kinderen die daar uh, op die mat zitten. Nou, kinderen, het zijn eigenlijk uh, dansertjes. En uh, die gaan zo meteen tegen elkaar battelen. Kan het publiek ook meedoen? Uh, nou niet in, uh, in deze battle, maar misschien uh, achteraf. Als ze iemand willen uitdagen van de, van de kinderen, als ze durven, dan uh, kunnen ze dat wel doen. Nou, hartstikke leuk. Waar is Remy van Loon? Is hij er? Hij zit gewoon in het midden tussen de kinderen. Remy van Loon, professioneel danser. Je zoekt sponsors, hè? Nou ja, ik zoek dus onder andere inderdaad, uh, ja, nu er inderdaad over begint, ik zoek dus sponsors voor mijn uh, wedstrijden. Dus dat is, uh, ja... Waar jij inderdaad het ook van weet. Dat uh, klopt. Um, ik ben inderdaad bezig met mijn plaatsing voor mijn EK en mijn WK. En uh, ja, al, ik hoop in ieder geval dat het gaat lukken. Want, uh, voor, want ik heb nog maar één kans en dat is uh, het winnen van het NK. Dus uh, mogen jullie hopelijk allemaal duimen tegen die tijd dat ik hem heb. <laughs> en uh, ja, daarna horen jullie natuurlijk ook of ik geplaatst ben. Dat, uh, dus uh, vandaar. Eventuele sponsors kunnen zich aanmelden via en uh, Jongens, jullie gaan zo'n dansen Jullie zitten nog even te genieten van een uh, ijsje. Jullie komen uit Nuvenep. Zandvoort ook. Allemaal uit Nuvenep. En Zandvoort. Dansscholen uit uh, Nuvenep en Zandvoort uh, doen gezellig mee hier op het uh, Gasthuisplein. Uh, ja, Runners Wilds Circuit run is, uh, is weer een succes. Want het hele dorp is uh, volgestroomd. En om uh, niet te vergeten, er staan behoorlijk veel uh, files buiten. Natuurlijk uh, Zandvoort, uh, richting Haarlem en zo. Allemaal files om allemaal naar Zandvoort nog te kunnen komen voor uh, het grote feest. Zometeen zal uh, Dolf Jans uh, optreden op het uh, circuitpark Zandvoort. Dus wilt u dat niet missen, dan kan u daar ook al heen. Uh, verder uh, zal op het Gassersplein natuurlijk heel veel uh, muziek... Uh, plaatsvinden. Uh, voor de luisteraars van CFM, Zandvoort, AB Radio. Een korte overzicht van de optredens die er plaats gaan vinden. Dat uh, is nog steeds uh, zangeres Naomi. Uh, die uh, zometeen een fantastische optreden zal geven hier. Studio 118 Dance met de Dance Battle en Wil de Brouwer. Verder is er ook nog verder... Veel leuke dingen te doen op het uh, Gassersplein. Dus je kan zometeen uh, spinnen bij, dit, uh, ja, bij de Haltestraat. En we hebben ook een uh, mini-recreade waar uh, allemaal leuke spelletjes te doen zijn. Sport, spel en entertainment staat dus centraal deze Circuit 2011. En ook op het Gassersplein. Rudy en Aldo, we gaan terug naar jullie. Nou Roy, oh, yeah. hartstikke bedankt um, Het is een beetje duidelijk geworden wat voor overzicht het is Net hoorde je hem eigenlijk al Maar er kwam zoveel tussendoor Dus ik denk, we moeten hem even opnieuw gaan draaien Want het is toch wel een leuk zomers- en topplaatje, vind ik Nu hier bij ZFM Je luistert naar Zondag in Canaanland Toploader En dit is Dancing in the Moonlight We get it almost you're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 Que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Aquí estamos solos tú y yo, todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. Dans je toch mooi? Lekker plaatje, leuk. Lekker hè? En kijk naar buiten en zie de zon schijnen. Iedereen is vrolijk. Ja, en het begint er bijna zomer te worden. Gisteren is ook de zomertijd ingegaan vannacht. Gisteren, ja. Of haar ja, vannacht, hè? Nee. En uh, je hoorde Louise, Enrique en Jono C. Manjana. En wij schakelen even over naar het plein, want daar staat de zangeres Naomi aan het optreden. Het regenen, nou. We hebben echt geluk met dit weer. Nee, oh ja. En ik zie dat de, dat de jongens al goed bezig zijn. Dank je. Voor zometeen. En we gaan door naar het volgende nummer. Ik kijk even de geluidsman aan. Ik wil zo graag altijd met jou samen zijn. Dit oh. Het is gewerkt. De wijn staat koud. Echter jij bent echt. Dit is echt niet de eerste keer jij het veel te doen of niet. Zo wil ik dat je weet hoe het vreet. Tot de morgen dauw. Wat heb je toch met mij gedaan dat ik jou steeds weer vergeef. Ik wil een vent, geen one night stand, een die echt wat om me geeft. Zangeres Naomi hier live op het uh, Raadhuisplein. Zometeen gaan wij even met uh, Pascal van de Beek bellen. Hij staat in het dorp en hij gaat vertellen waar hij is en uh, wat er nog meer te doen is hier in het dorp. Maar nu eerst Ray LaMontagne. Dit is You Are The Best Thing.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 Like you see right through me, I make it easier. Believe me, I don't even have to drive. So like Is dit lekker, hè? Ray La Montagne en You Are The Best Thing. We gaan over naar Bloemendaal. Die speelt de wedstrijd tegen Velsen-Noord. We gaan naar Tjerk de Blauw. Waar het stand nog steeds uh, 2-0 is, maar het had ook 3-0 kunnen zijn als Baye het overzicht had uh, gehouden. Wat goede aanval van uh, Bloemendaal. Dan gaan we er 3-4 aanlopen. Keihard van, uh, van, uh, van uh, Bloemendaal. Baye die wilde ervoor voorzetten, maar die zag het niet helemaal. En daarom was hier kans uh, verkeken. Maar dat betekent wel dat nog Bloemenau nog steeds hier in deze wedstrijd met een 2-0 voorsprong staan. En zo vlak voor het rustsignaal. Is dat natuurlijk een uh, goede zet? Maar ja, drie, had nog beter geweest. Maar Bloemenau moet wel opletten. Want uh, Val van Noord probeert natuurlijk wel druk te geven op het doel van, van, uh, van Bloemenau. Aanval van Bloemenau. Paaltje Heeft de bal in zijn voeten? Die speelt heel goed. Je is moeilijk van de bal af te krijgen. Tim Beren. Tim Beren aan de rechterkant van het veld. In een paaltje aan. Heeft die bal in zijn voeten? Of speelt, speelt ze wat? Gaat de achterlijn? Ze moet hem niet voorzetten. Zet hem ook voor. Maar dat is net even te weinig kracht om de dus dat betekent dat de doelman Sebastian Leijzer die bal kan oppakken. En dat betekent meteen het signaal natuurlijk met een 2-0 voorsprong voor Boemedaal. En uh, let go, hier bij ZFM Zandvoort. Zondag in Kennemerland. We gaan op naar het nieuws en zo meteen zijn we terug met de tweede uur. Met natuurlijk veel meer sfeerverslagen. En uh, natuurlijk Cherk de Blauw. Day. En ik bedenk me net dat we geen nieuws hebben. Ja, we gaan al in één een stuk door. We gaan in één stuk door. Zometeen wel regionaal nieuws. Dus wat is er gebeurd hier in de regio? Dat komt natuurlijk wel langs. Maar uh, het echte NOS-journaal hebben we niet. Oké, okay, uh, verder met muziek. Sabrina Stark, ook leuk. En uh, Sunny Days...